Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn voor het eerst sinds de zomervakantie... weer gele hesjes de straat opgegaan. In veel steden zoals Toulouse, Bordeaux en Parijs... protesteerden mensen tegen de regering Macron. De aantallen demonstranten waren beduidend lager dan een jaar geleden. Het landelijke protest in Montpellier trok een paar duizend mensen. In verschillende steden kwamen tot confrontaties met de politie. In Rouen werden winkelruiten ingeslagen. In heel Frankrijk werden tientallen mensen opgepakt. Bij het Indiëmonument in Roermond hebben duizenden mensen de militairen herdacht... die tussen 1945 en 1962 omkwamen bij de gewapende strijd... in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ook werd stilgestaan bij alle Nederlandse militairen... die na 1945 bij vredesmissies zijn omgekomen. In totaal zijn dat ruim 6400 gesneuvelde militairen. Namens de regering hield minister Bijlenveld van Defensie een toespraak... en legde ze een krans. De staking van het KLM grondpersoneel op Schiphol, die voor morgen was aangekondigd, gaat niet door. Vakbond FNV heeft na contact met KLM besloten om voorlopig niet te gaan staken. Volgens de FNV is KLM bereid om stappen te zetten voor een betere CAO. Maandag wordt er opnieuw overlegd. FNV wil dat de luchtvaartmaatschappij voor het einde van komende week met een nieuw voorstel komt. Anders dreigt de bond met de nieuwe stakingen. Het grondpersoneel legde maandag en woensdag het werk al twee uur neer. Wielrenner Sam Bennett heeft zijn tweede rit zegen te pakken in de Vuelta. De eerste sprinter was de snelste in de straten van de Oviedo. Maar de sprint werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometer. De Sloveen Roglic blijft eerste in het algemeen klassement. Morgen trekken de renners weer de bergen in Spanje in. Het weer. Er trekken buien over het land. Een enkele keer met onweer en hagel. De buien ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Groffe humor. Slappe lach. ouwe hoeren. Innig, flashy, kunstzinnig. En dit? Dit hoort ook bij hem. Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zandvoort, Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zon zee, zee Zandvoort een zomerhit. Zom, zom, is de zomer van ZFM met nu de Euro Breakdown. Heerlijk, dames en heren. We zijn bij het tweede uur van de Euro Breakdown aangekomen. En dat betekent dat wij in het tweede uur zoals altijd gaan beginnen... met de tips van deze week. Patrick, we hebben het net al even gehad. Uh, we gaan jouw tip wel even inluiden. Want ik vind dat hij wel uh, de, de intro uh, verdient. Um, en dan heb ik het uh, over... Uh, uh, ja, dan, dan gaan we dat toch... Dat wil ik toch wel even doen. Want ik vind dat uh, hij, die, die, deze tip verdient een, een intro... Vind ik wel. Vind ik wel. Zo ben ik dan ook wel weer. <lacht> Lange Frans en Baas B zijn natuurlijk uh, ja, ooit uh, door onbegrip over een burn-out uh, uit elkaar gegaan. Um, Lange Frans is 38 en Baas B vandaag de dag 37. Uh, ze gaan weer samenwerken. En uh, dit bevestigt de Lange Frans, die eigenlijk Frans Fredericks heet... Aan, uh, aan het medium nu.nl. Uh, na de berichtgeving van RTL Boulevard. Um, waar uh, we eerst uh, een uh, sterk team uh, waren... Bleef on, ja, dreef onbegrip ons uit elkaar en uh, elkaar weer kunnen vinden... is het mooiste wat er is. Uh, laat het duo uh, weten uh, aan, uh, aan het AD. Uh, op 13 oktober uh, aanstaande geven zij een show in de Q-Factory in uh, Amsterdam. En in de talkshow van Bo Ervan uh, Dorens vertelt het duo donderdagavond dat het onbegrip vooral kwam door slechte communicatie. De druk van bekendheid werd vooral verbaasd beter veel. Bart had een zware burn-out en ik, ik erkende dat gewoon helemaal niet. En ja, ik weet niet eens wat... Ik wist niet eens wat een burn-out was. Al dus, ja, lange Frans. En nu zijn we tien jaar ouder, wijzer en hebben allebei het gevoel dat dit beter zal gaan. En we communiceren beter en hebben gewoon veel meer levenservaring. Vult hij daar ook nog mooi op aan. Daar op in de volgende aanvulling hebben wij dus ook het resultaat hebben we hier van klaarstaan. Het nieuwe nummer. En het, wat over de burn-out verwerken ze toch ook wel weer in het nummer. Ja, dat verwerken ze heel mooi in dit ja. nummer. Pet de nummer. Het eerste zeggen, keer dat ik hem hoorde, kippenvel. Hou ons niet in spanning. Komt-ie. Oh. Kom maar uit het land van? Pim Fortuyn en Volkert van de G het land van Nicky, Verstappen en Jos B Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen Waar je zelfs in de achterhoek je sushi kunt bestellen Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn Waar je je Instafoto's filtert voor de schone schijn Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw plunderen de wereld, al sinds de Gouden Eeuw. Kom maar het land van wietplantages en fietsvierdaagsels. Het land heeft alles voor elkaar, maar altijd iets te klagen. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom maar het land van, het land van lange Fransie. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie. Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben En waar ik tien jaar later als geboren ben Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak En met de kennis van nu is dat een grote grap Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort Waarom laat je op het spoor de dienstregeling verstoort? Het land van de klassieker zonder uitpubliek Het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League Het land van Johan Cruijff en zijn arena Waar de Oranje leeuwen niet meer alleen staan Het land waar voor elke hittegolf een hitteplan is En zoveel miljard aan pensioengeld verdampt is Het land dat vrij is sinds 45 en dan Het land waar ik, ik blijf nog steeds heerlijk Eerlijk Kom naar het land waar je doorheen scheurt In drie uurtjes KZC om de hoek een groot probleem is Kom uit het land waar mijn gabber André Haas is. Samen met zijn vader in elk café de baas is Een land waar Ronnie Boef en Kleine nu de game runnen En wij als oude lullen hun natuurlijk dit gunnen Kom uit het land waar hip op 45 is En we zijn trots dat het zo'n volwassen kerel is Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag Het land dat blauwe kan en lach als op Koningsdag Dit is het land waar ik verloren heb bedrogen ben Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. Klopt, en treitervlogger is een schitterend woord. Geen reverende meer, dus je stem wordt gesmoord. Ik deel mijn land nu ook met Polen, Syriërs en Bulgaren. We zeggen welkom voor alle die erbij kwamen. Het land waar we er samen altijd wel uitkomen. Waar we fouten maken, zelfs met de juiste dromen. Het land waar top DJs internationaal. Ooit begonnen zijn bij u in de kleine zaal. Kom uit het land, waar, boven er Waar wij voor het eerst weer van ons lieten horen. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de Arena-lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen en ik heb mijn hart verpand. Gaan onze vriendschap, baas B en lange Frans live. Nou? Wat doe je nou? Oeh, jammer. Dan heb je gewoon een goede plaat en dan maak je hem <laughs> niet gewoon mooi aflopen. Nee, we gingen, hierna kwamen we over het te televisieprogramma, gingen ze praten. Ja, dat maakt niet uit, maar oh. je had hem gewoon even moeten laten afgooien. Oh, sorry, ja. ik had dat was van... die abrip, sorry. Ik had hem vanzelf al weggevezen. Oh, Wat doe je nou? <laughs> dat is wel een beetje jammer. Wat doe je nou? <laughs> Alles ik <doet> goed vandaag. <laughs> ja, jongen, jongen, en Dan wou nog een tweede nummer hebben ook. Ja, echt niet. Zeker niet. Zeker niet. Uh, Nee, maar even terugkomen, Patrick. Ja, we hebben de tip net even voorgeluisterd en... Um, ja, nou, ik, ben het, ik, ben het, ik ben het. Ik ben het het dat dit jaar tip is van deze week. Dat, ja, dat eh, is, absoluut. Deze is echt heel mooi en heel goed uh, gemaakt op de tijd van nu. Ja, ja dat, dat zeker. Hij is, is, is zeker toepasbaar. En ik moet zeggen dat ik denk dit dit nummer kan uh, op zich uh, nog wel een paar keer opnieuw worden uitgevonden, denk ik. Ja. Um, wat ik wel merk. Lange Frans is in stem niet veranderd. Uh, misschien wat, wat zwaarder. zwaarder stem. Ja. Maar ik zei het ook al tegen jou. Het, het valt mij op dat. Uh, bijvoorbeeld een, een, een, ja, een rapper. Als uh, baas B. Bart in dit geval. Uh, heeft uh, tien jaar dus eigenlijk niet in de rap zien uh, rondgelopen. Nee. En je merkt toch dat de stem verandert. Hij, ik, ik vind persoonlijk. Maar misschien dat het nog weer terugkomt. Dat de kracht uit zijn stem is, uh, weg is. Nou, dat, maar, klopt. dat heb ik ook. Het is een beetje, het is een beetje makkig nu. Het is uh, een beetje inderdaad makkelijk. En zelfs, ja. Ik vond want ik, ik vind het een goed nummer, ik vind dat we het goed gedaan hebben, dat dat absoluut. Maar ik, ik, uh, ik, ik hoop dat Baasbeen nog wel weer meer aan zijn performance dat gaat Dat klopt, werken. zeker. Maar dit is natuurlijk ook omdat het uh, live opgenomen is. Dit is nog niet uh, in een studio Nee, nee oké, okay. maar ja, luister, als je naar het origineel gaat luisteren van, van het land van, dan... Um... Blijft het ook een beetje live? Ja, natuurlijk, maar het is ook, ook live, het maar je hoorde wel dat hij een wat... Uh, wat hardere stem had. En dit was ja. een beetje een, een zachte stem, weet je. En dat zijn we niet van hem gewend. Ik denk dat hij ook natuurlijk zijn weg natuurlijk nog terug moet vinden. Maar. Dat denk ik wel. Hij moet nog wat lesjes krijgen weer en dan... Uh... Jawel, jawel, Maar dat, dat, dat valt denk ik wel te leren. En ik ben benieuwd uh, ja, of ze een, een oude bok nog een nieuw kunstje kunnen leren. Nou, nee, je weet het niet. Gaat meemaken. Nee, dat hoorde je ook. Die, die, die, die nieuwe rappers, ja. Die, die zingen ze ook wel. Ja, die oude lullen. Dat, wij, dat wel gunnen, zeg maar, aan hun natuurlijk, ja, maar natuurlijk hoor je ik, ook in het nummer. Kijk, hun zijn de voorbeelden geweest voor, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat misschien een dat een genoemd, genoemd, maar. maar ik denk dat hun wel uh, dat lange Frans Baas B, Ali B... En, en, en al die andere rappers die ooit begonnen zijn, Extinction. Je, dat was de eerste Nederlandse rapper. Ja. Uh, en, en denk bijvoorbeeld aan een Brainpower die meer uh, uh, die anders rapt dan, dan de rappers de die praten, die hebben dat bitches, manies, hoos, weet je. Uh, maar dat zijn wel de voorbeelden geweest voor een boef, een leeuw kleine en een, een, een, een vreemnavetje, wat je tegenwoordig allemaal rondlopen. Dus ja, die hebben er wel wat van geleerd. Maar ik vind het wel mooi dat er toch weer wat van de oude garden terugkomt. Ik, heb, ja. ik zei het ook tegen Loes. Als ze als terugkomen, dan zou het ook mooi zijn als, um, uh, uh, als de oppositie weer bij elkaar komen. Ja, gewoon een paar van die oude garten ja. dat die gewoon weer uh, bij, terug gewoon bij elkaar komen. Even, gewoon even nog even een herintrain maken, weet je. Dat, dat lijkt me wel heel erg vet om dat, dat mee te maken. Hé, hey, um, uh, onder het mom van een, een, een oude bok. Uh, ik heb uh, in ieder geval een, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? een nummer uitgekozen die ik uit een film heb meegekregen. En dat was de film Southpaw. Die werd gespeeld door Jack Gyllenhaal. Het gaat over een boxer die heel diep in de put komt na de dood van zijn vrouw. En uiteindelijk zich toch weer terug moet vechten. Een beetje een Rocky-achtige film. En daar heb ik de volgende plaat eigenlijk aan te danken. Kings Never Die. En die wordt samen in samenwerking gedaan met Eminem en Gwen Stefani. wasn't what i thought it was was it Too so good to be true have nothing in it all but too much of it then lose it again did i swallow hallucinogens cause if not where the hell did it go cause here i sit in lucid this by the touch of it, just choosing to sin even if it means i'm summoning my soul just to be done disputed again do whatever i gotta do just to win cause i got this more fucking cloud over my head crown around me cones on it cracks in it but you morons They got be back, did you? How about that? I'm somehow now back to the underdog But no matter how loud that I park The sport is something I never bow out at Complain about the game, I shout in the pout It's a pain, but I found out that I can move a mountain of doubt Even when you bitches are counting me out And I appear to be down for the count Only time I ever been out and about is driving around town with my fucking whereabouts And a doubt, cause I've been lost Trying to figure what I did to get here But I'm not a quitter, gotta get up, give it all I gotta give up, spit on shit, I'm stepped on the kept going, I'm trying to be headstrong But it feels like I slept on my neck wrong Cause you're moving on to the next But is the respect gone? Cause someone told me that Don't give me that sob story, lie, don't preach to the choir. You ain't never even had a to reach in the fire. to dick deep. Nobody ever handed me shit. My life, not even a flyer. Wouldn't even take shit into consideration. Obliterate anyone in the way. I think I see why a lot of rappers get on these features and try to show out on a track with me. But it actually happened to be a fucking blowout to get me to retire. Tell these new artists the kings never die. I know shit has changed in this age. Fuck a Twitter page. Did to say I've been upstaged? Why am I online? It's driving me crazy. I'm riding shotgun, trying to get a gauge, almost hot, but I'm not, want to conform, but I stay passing this shit in opinion sway, I can hear him say, if I stay passionate, maybe I can stay, J-Miraculous, come back, as if I win away, but he just say, so much, renegade, someone's gonna make me blow my composure, here I go again, to the stage, and I feel like I'm in a cage. like someone won a champion of war, It's the wonder why I laugh at him, cause why can't we him all, so fuck what these cynics say, it's just a ghost of shoulder, putting my backs against the wall, and I'm under a is it fun, Paul? Up with this pin of praise. Cause, Cause all these plaques in my office on the floor, stacked against the door. Are they just metaphors for the altar? We coming back again. Cause all the accounts went back towards it. Trophies, I just don't mean jack anymore. I'm here today and go tomorrow. And I'm not gonna be. You son of a bitches don't duck, you're gonna get rid of both. Critics all end up in critical, thinking shit is dope Or you're gonna get it smoked And I ain't stopping till I'm on top again All alone and on a throne, Like a token of respect or a homage foam Or an ode, I've been ode Tossed in the air by my own arm and lawn So hard it broke my collarbone And when it's my time to go, I'm still not leaving Stopping no nowhere, I don't know, but I've been told But I've still covered, your road knock it over Time to go for that pot of gold, Cause they say kings never die Just as jam as the chain thing Just throw things in the glass Heads up, reach for the sky Try to hold up and up These moments cause in the blink of a night They'll be on your legacy like Shakur And assure nobody's ever gonna be what you were So before you're leaving this earth You want people to feel the fury of a pure evil, sir Evil preserved, deacon of words Syllable genius at work Plus I'm thinking the third Mistaking my, my kindness for weakness dealing with meanings. I went from of milk and farina To flipping burgers on the grill for some peanuts cure is to arenas Call me Gilbert Arenas Still a field of the dreamers I made it to the silver screen rocky still with the themus Khalil on the beat Cause making the beat ain't the same Feeling to me as killing the beat is So fulfilling the means What feeling the seat is. That town bomb and thirst And how common underground Gwen Stefani Kings Never Die van de film South Park. Dat is uh, ja, dat is uh, mijn tip voor deze ja, ja, week. Lekker, een beetje Nightwish uh, idee. Nightwish idee. Oh. Een beetje dat zingen. Je hebt ja, vergelijkt M&M nee. met Nightwish. Nee, dan Gwen Stefani. Oh. <lacht> leuk toch? Ja, dan ik Gwen Stefanië ook leuk vinden. Ja. <lacht> nee, maar dat, ja. de twee tips die we dus hebben deze week... ...dat zijn lange Frans en Baasbijen met hun terugkeren... ...naar het muzikale landschap met het land van vriendschap. En, en hier komt Dotan. Ja, met de willen. Daar heb ik een dan uh, hebben we, um, de tweede tip is uh, de samenwerking tussen Eminem, Gwen Stefani, Kings Never Die voor de film Southpaw. Lekker, dat zijn de twee tips uh, die wij jullie meegeven. Nou, die van Lange Frans en Baas kun je uiteraard nog niet in onze Spotify-lijst terugvinden. Maar wees gerust, je kan hem op YouTube als je hem opzoekt onder Lange Frans en Baas vind je hem snel genoeg het land van vriendschap. Dus dat is lekker, goed bezig. Ja yeah, ja, yeah. heerlijk. De avond vordert en we komen steeds dichter bij die nummer 1. Wat gaan we allemaal nog meemaken? Nou, wat ik, wat ik wel weet dat we gaan meemaken is de Big Love David Penn remix. Die heb ik voor jullie klaarstaan van Piet Heller. En we uh, hebben straks ook nog genoeg nieuws voor jullie klaarstaan. MC Falafel die komt straks ook nog de, de tent hier gewoon even afbreken. Weet je, zo is die jongen dan ook wel weer. Ja, mogen wij de troep weer opruimen. Ja, inderdaad. De en alles en alles erop en eraan. Dus we gaan verder jongens. De Big Love David Penn remix van Piet Heller. De zomer is voorbij. Het is donkerder aan het worden. Maar geniet er nou nog maar even van. See it. Now I see it. On the bed, and I close my eyes. Think about those perfect nights in Phoenix. I still feel it. But there's no relief. It's weighing on me. It's taking its It, but when it rains in L.A., we need it We need it Oh, we need it. We need oh maybe we'll wake up one of these days to the biggest mistake we ever made was leaving And I'm thinking So what are we gonna do with all this love? And in 12 years' time, we smile when we think about us Is love. Ja, Robin Schultz, heerlijk. Oh, wat gaat dat toch prima hier. Hé, hey, even als we verder gaan en verder kijken dan ons neus lang is... dan zitten we alweer bijna tegen de klok van half negen aan. Het gaat zo snel als je het naar je zin hebt. Ja, Vijf van half negen en zoveel plaatsen. normaal. Platen. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, we zijn hier ook in de We hebben we hier de tv even aanstaan. Want uh, ja, dat is op mijn verzoek, uh, zijn we de Ultimate Fighting Championship aan het kijken. Uh, die kijken we tussen de plaats door en uh, zorgen ervoor dat uh, jullie wel gewoon altijd uh, overal van op de hoogte blijven. Maar dus ja, af en toe ziet Patrick iets wat hij normaal gesproken niet ziet. Nee, dus uh, <lacht> lieve, lieve mensen die niet elkaar ja, hard slaan, maar, ja. Uh, ja, dus, ja. een beetje schokkerend dit allemaal. Nou, ja, kom wel goed. goed jongen, kom maar goed. Hey, dan heb ik goed nieuws voor de fans van Ty Dollar Sign om daar even mee af te trappen. Ty Dollar Sign die komt in november voor een concert naar Tilburg. Rapper Ty Dollar Sign geeft dus op 29 november, als onderdeel van zijn Go Brazy Tournee, een concert in het Tilburg Poppodium 013. En op zijn Europese tours slaat de hip-hopartiest de handen ineen met collega-rapper YG. In navolging van hun samenwerking op YG's debuutsingle. Tooth It en Booth It uit 2009. Uh, Tidal Sign uh, werkte in het verleden ook samen met Drake, Kanye West en Post Malone. En, en met laatst genoemde had hij in 2018 natuurlijk ook de hit Psycho. Heerlijk plaatje was dat. Heb je die, weet je die nog? Psycho, ja, ja, ja, zeker. Ja, hele lekker. Ja, maar plaat het van was hem. een goed plaatje. Ja, dat doet hij goed. Dan nog even snel wat nieuws voor de fans van Eddie Murphy. Ja. Hij kondigt zijn stand-up tournee aan voor 2020. Hij komt dus weer gewoon terug. Eddie Murphy keert terug naar zijn eerste liefde stand-up comedy. En de acteur liet in Netflix, de Netflix podcast Present Company weten... dat hij in 2020 dus door Amerika gaat trekken met een show. En verdere details over de uitvoering liet Murphy nog niet los. Maar dat hij weer zich weer van zijn komische kant laat zien. Dat kunnen we zeker, zeker weer van hem verwachten. Uh, eind uh, augustus maakte Eddie al bekend na 35 jaar terug te keren... naar het programma Saturday Night Live. Dat hij op uh, 21 december presenteert. En uh, momenteel is Murphy ook druk met de opnames van de film... Coming to America. Ja! <laughs> Coming to America 2... Oh, geweldig! Ah, nou, dat is geweldig, jongens. Uh, waarin hij dus ook uh, wederom uh, in de huid van uh, Prins Akim uh, kruipt en uh, daarnaast uh, nog een aantal rollen voor zijn rekening neemt. Uh, de film komt in uh, de zomer van de 2020 uit. Geweldig. Heb je die film nog nooit gezien? Nee. Coming to America. Nee. Yo, ik, heb, ik, heb, ik heb bijna al zijn films wel gezien. En dit was uh, op uh, Beverly Hills cops was het na en uh, de, even kijken en The Vampire volgens mij die ook, hij ook nog in een vampierfilm gespeeld. Um, ja. Dit was een van de eerste films volgens mij die ik mij, he, van hem heb gezien op Beverly Hills Kopsnaam, want dat was echt de eerste die ik van hem heb gezien daarna de Nutty Professor en, okay. oh, kan ik dat, nou, daar kan ik zo vrolijk van worden. Lekker nieuwtje van mij, hè? goed gevonden. Dat nou, moet nou, beloond nou, worden. Ja, het is goed <laughs> met je. Doet normaal gesproken <laughs> doet hij <die> helemaal <laughs> geen zak hier. Och, och, och, och, och. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. En nou wil hij er wat voor hebben hoor Ja, een zak met geld Kom je thuis wat tekort of zo dat je mij, mij ineens zo aan het plukken bent? Uh... Nee Ja, nee, zeg het maar hoor mag? Nee, ik zeg niks ja, nee, doe maar Ja, nee, het mag echt wel uh, Een tonnetje kan wel beter Een tonnetje? Een tonnetje meer Een tonnetje meer? Ja Nou, volgens mij uh, doe jij het toch financieel niet heel slecht, Patrick hè? Het kan altijd beter de quote 500 staat op jou te wachten. Ja, was het, was het maar zo'n feest. <laughs> nee, dat niet. De quote nee, 500... Nee, uh, duizend net aan, denk ik. Ja, duizend net aan. Ja, als die zou bestaan... Uh, ja, dan uh, sta je erin... Uh, ja, dan de, de, sta ik er misschien op nummer 1000. Een tonnetje of twee, uh. ja. <laughs> ja. Ja. ja goed. Jongens, het is, het is lekker. Ja, je, je hoort het, ik, dit, dit is wel nieuws waar ik echt gelijk enthousiast van word. Dus dat, uh, ja, dat ook voor de, voor de echte Eddie Murphy-fans... Wees gewoon echt heel erg blij. Want 2020 wordt het jaar van zijn comeback. En niet alleen op het gebied van uh, stand-up comedy. Uh, maar ook op het uh, gebied van films. Dus ik hoop dat, er, dat we nog meer van, uh, van de beste man uh, gaan zien. Um, als wij dan uh, verder uh, gaan kijken in de tijd. Dan, uh, ja, dan staan wij altijd op iemand uh, te wachten. En uh, dat is de man die loopt trap op. Trap af. Komt altijd net op tijd. Precies op de seconde. Ja, want hij zegt altijd. Mike. Een rapper is nog te laat, nog is hij op tijd. Hij arriveert precies wanneer hij er moet zijn. En zonder verdere omhaal hebben we het over MC Falafel. De man schuift nu aan tafel. Je weet, ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de waffel. En gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah. Yes, MC Falafel, recht door je speakers. Het is half negen en dat betekent dat wij gaan starten met nummer 20 tot en met 10. Wat ben je nou aan het doen, jongen? Jammer, Wat doe jij, niet, Patrick? <laughs> je moet hem toch wel een beetje onder controle houden. Nee, we gaan beginnen op nummer 20: Home, Martin Gerks en Bond. Die staan daar nu alweer drie weken. En The Power van Duke Dumont en Zack Abel vind je op plek 19 deze week. Big Love van David Penn, de remix van Pete Heller, vind je op plek 18. En op plek 17 Robin Schulz met All This Love... You Little Beauty van Fisher, 17 weken in de lijst. Op plek 16 en Hold Your Breath van Jack Wins heb je natuurlijk op plek 15 staan deze week. Hier de Tube and Burger remix van Tube and Burger en Samim vind je 4 weken in de lijst. Plek 14 deze week. En op plek 13 heb je Heaven, Avicii en Chris Martin. 13 weken in de lijst. Dus leuk, hij staat op plek 13 en 13 weken in de lijst. Nou, nah, hartstikke toevallig. wat toevallig. Heerlijk. Joyce Roberto Sarras vind je deze week op plek 12. Zeven weken in de lijst. En All Around World, la la la la, Rehab. En A Touch of Class vind je deze week op plek 11. Heerlijk plaatje. En dan de plaat waarvan ik eh, niet had verwacht dat hij eh, zo'n ongelofelijke sprong zou maken. Want hij balanceert gewoon. Al, al weken door die lijst. zijn. hij heeft ook op het randje van de afgrond gestaan. Heeft zich uh, na 58 weken... Toch weer... Nee. Naar de top 10 toe willen te vechten. En dan heb ik het over niemand minder... Dan Fischer. Maar dan met de plaat Losing It... Heart losing control you want me more now I let go na na na na Baby, I wanna hide You're alone, going out of your mind But now I'm here, I pick the club And I don't wanna talk. So don't call me up Cause I'm here looking fine, babe And I got eyes looking my way And everybody's on my vibe, babe Nah, nah, nah, nah Don't call me up My friend said you were a bad man I should've listened to the back then And now you're trying to hit me up again Nah, nah, nah, nah I'm Don't call me Calm me Up. Mabel hoorde je net voorbij komen. Een heerlijke plaat. En natuurlijk daarvoor had je Losing It van Fischer. Um, in de tussentijd zijn wij alweer een, uh, bijna aan uh, het... Uh, uh, we zijn al over de helft van het e tweede uur zijn we heen. Het gaat snel. Het gaat echt snel. We hebben al flink wat platen gedraaid. En ik heb toch nog wel even wat muziek... Uh, in ieder geval wat nieuws wat ik ook met jullie uh, wil delen. En uh, ja, we hebben hier natuurlijk altijd hoogstaand nieuws. En ik wil toch wel even iets erbij pakken wat wel even belangrijk is. Um, een kleine week, twee, nee, twee weken geleden hebben we de operazanger Placido Domingo besproken? En die werd beticht van seksueel misbruik. En er is dus nu nog een groep van 11 vrouwen. Die heeft dus de 78-jarige operazanger beschuldigd van seksueel wangedrag. De Spanjaard kreeg half augustus al te maken met meerdere aantijgingen aan zijn adres. Door, ja, uit door 9 vrouwen. Dus nu in totaal 20 vrouwen die hem van seksueel wangedrag betichten. De vrouwen verklaarden tegenover AP dat zij met de zanger hebben gewerkt... en gedurende deze periode... op ongewenste wijze door hem zijn benaderd. Zo zou hij hen dus ook op intieme plaatsen hebben aangeraakt... zich bij hen hebben opgedrongen... en ook geprobeerd hebben om ze te zoenen... Werknemers die destijds achter de schermen werkten bekrachtigden hun verhaal. En zeggen dat zij destijds hebben geholpen de vrouwen te beschermen. De vrouwen stapten naar het persbureau na het eerste artikel dat persbureau AP op 13 augustus publiceerde. En een woordvoerder van Operazanger noemt de berichten van AP onwaar en onethisch. Deze nieuwe beweringen zitten vol met tegenstrijdigheden. Net als het vorige verhaal, dus niet waar. En uh, ja. ja, Domingo is, uh, is, is wereldberoemd, uh, is, in ieder geval werd wereldberoemd als onderdeel van de formatie De Drie Tenoren. Uh, die hij vormde met uh, Luciano Pavarotti en Jose Carreras. En hij treedt sinds uh, eind jaren 50 uh, treedt hij op over de hele wereld. En hij heeft meerdere prijzen, heeft hij dus uh, gewonnen. Dus daar kun je hem van kennen. Ja, weer, weer seksueel misbruik. Waarom? Ja, Waarom? Maar ja, Bill Cosby heeft hem ook voor zijn neus gehad. Uh, het komt allemaal uit. Waarom? Het komt allemaal uit. Denk nou niet dat je erbij wegkomt. Kijk deze kop. <laughs> <laughs> dus ja, dus ja, dus ja, dus ja. In de tussentijd gaan wij verder. Want ik heb ook nog Stanley Burleson... heb ik ook wat over vermeld. Um, ja, Stanley Burleson die is al uh, vanaf december te zien zijn als uh, de schurk uh, Khashoggi in de uh, Queen musical We Will Rock You. Uh, hij zei niet meteen ja tegen de rol van Slechterik. Um, ik neem altijd de tijd om te beoordelen of een musical goed in elkaar zit. Uh, Legt de 53-jarige inwoner van uh, Krommenie uit. En het maakt mij niet uit of een musicalproductie groot of klein is. Maar het script en de muziek moeten kloppen. Een uh, musical moet ook in zijn agenda passen. Gaat de winnaar van de 4 Musical Awards verder? Uh, tegenwoordig ben ik terughoudender in het aannemen van musical rollen, omdat het daarbij vaak om langlopende producties gaat. En ik wil tijd vrij houden voor mijn werk als choreograaf en regisseur. En um, ja, hij zegt dus ook... met We Will Rock You viel ook echt alles op zijn plek voor een musical acteur... met een ruim 30 jaar ervaring. In onder andere Cats Les Miserables. En uh, ja, de productie draait maar enkele weken in het theater. En bovendien vertelde de producent... dat mij een groot deel van de crew uit Italië komt... en de repetities daarom in Rome zijn. toen ik dat hoorde zei ik meteen ja... En bij een eerder kort bezoek aan die stad eh, ervoer, ik hoeveel, ja, ervoer ik hoeveel er te doen eh, is eh, en te zien is. En ik bedacht dat ik eh, ja, ooit een paar maanden in Rome zou willen doorbrengen. Dus eh, nou, hartstikke leuk. Hij gaat dus optreden als Khashoggi in eh, de musical eh, van Queen. Dus eh, verdere berichten daarover zullen wij natuurlijk zeker met jullie delen als dat, eh, als dat uitkomt. Dan gaan wij weer gewoon weer lekker terug naar de muziek. Want ik vind dat het al wel weer te lang heeft geduurd. Dat kan gewoon niet. Nee. Het gaat gewoon. Niet. Je lult te veel. Zeker. Zeker. Dat ben ik absoluut met je eens. Ja. Maar het is een ritueel. Daarom. Net zoals Chesto Jonas. Chesto en oh. Jonas Blue. Oh. Rita Ora: ritual. I'm loving still going, going strong Speed so fast like a Ferrari We get wilder like on safari We still going, going strong And all of these good things, good things, good things All we need, good things, good things, good things Till now we go on.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 Hem toegaan, jeetje, meneer. Sorry jongens, ik moest heel snel naar het toilet. Dat ging net even iets minder dan gepland. Maar we zitten alweer aan het einde. Hij is ook ja. maar een mens. Ja, ik ben ook maar een mens. En ik moest een, op een gegeven moment. Ik kon het niet meer ophouden. Ik denk, probeer het zo lang mogelijk uit te stellen. Maar het ging gewoon niet meer. Dus sorry jongens, als ik jullie net even uit die plaat van Instagram... maar ja, jullie hebben Dimitri Vegas en Like Mike natuurlijk al even mogen horen... met hun andere platen dit in ieder geval het tweede, de eerste uur was dat toevallig. Dus, Maar ja, wat ons te doen staat, is het aftellen. En met het aftellen, dan heb ik het over niks minder... dan van het aftellen naar ja, natuurlijk de nummer uh, één. Ja, ja. Naar, naar de nummer één. We gaan ja. aftellen naar de nummer één. Lekker. So, heerlijk. Ja, helemaal in spanning, jongen. Ja, ik ben ja. ook een beetje zenuwachtig. Ja. Ja. De, hele, de hele dag gaat goed En op het laatst. Ja, de spanning treedt toe. De spanning treedt toe. Dames en heren, we gaan ervoor. Yes, ladies and gentlemen. Het is tijd. De nummer 10, tot en met 1. We gaan ervoor. Op nummer 10, Losing It, Fisher. Lekker, 58 weken in de lijst. En op plek 9, don't call me up, Mabel. En die staat nu 31 weken in de lijst. 14 weken in de lijst mag ook wel gezegd worden. Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. Op plek 8 en SOS, Avicii en Aloha Black vind je deze week. Op plek 7, 21 weken in de lijst. Voormalig nummer 1 natuurlijk. Post Malone, Sam Veld en Rani vind je deze week ook natuurlijk op nummer 6. En op nummer 5 deze week, Ecstasy, Solardo. En natuurlijk ook Eli Brown. Vijf weken in de lijst. Het gaat lekker. Instagram, dimitri vegas like Mike. Kreeg je net gewoon even een sneak preview van. Met David Guetta. Negen weken in de lijst. Heerlijk plekje 4. Doen ze goed. Dan Summer Days. Martin Garrix en Macklemore en Patrick Weeks. 19 weken op de 1e lijst en staat nu op plek 3. En Higher Love, Kygo, Whitney Houston. Heerlijke samenwerking. Al 10 weken mogen we daarvan genieten. Staat nu op plekje 2. Hij staat nog steeds op nummer 1. Hoe dan Het is on <laughs> ongelofelijk. Dit is niet te doen. Het is gewoon niet te geloven. Nee. Heerlijk. Ja, Daar kan ik ook echt van genieten. Want het is een plaat. Het is een, het is een plaat met een zomerstintje. En ik heb het al gezegd. We gaan die donkere periodes gaan weer in. Het gaat gewoon weer gebeuren. Ja, helaas. Nou ja, het is wat het is: brandweer, op de achtergrond. Ja, er is weer wat gebeurd. Er is weer wat gebeurd. Heerlijk. We hebben wel weer een lekkere uitzending gehad. Toch? Ja, zeker. Dat... Hij, hij liep uh, voorvoedig eigenlijk dat allemaal. goede redactie. Ja, goede goeie... redactie. Alles goed opgezocht. Een paar kleine schoonheidsfoutjes. Maar, maar dat mag. Daar, mag. daar mogen we best wel ja, wat uh, We wat waren heel doen. erg goed bij het nieuws. Nou, zeker, zeker. <laughs> Wij gaan uh, jullie niet langer in spanning houden. Want uh, ja, de plaat die natuurlijk op nummer 1 staat deze week... en nog steeds op nummer 1, kan ik gewoon beter zeggen... is Peace of Your Heart... Medusa in The Good Boys, de nummer 1 van de Eurobreakdown. En daarmee gaan we natuurlijk deze tent helemaal afbreken. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough